een flinke man die plaatje draaien, zit weer voor u klaar. Met fout t-shirt en vreselijk haar, halve zolen een geschudde broek. Echt wat je zegt een shabby look, een radiohoofd en een leeftijd. Sonante en kakavonie, avant-garde jazz en klassiek, catchy liedjes en piano muziek, nu modern en dan weer Mensen, daar zijn we weer met de volle laag voor vandaag voor het eerst op de zondag. Tussen 6 en 8 mensen zitten thuis lekker gezellig met het bord op schoot te wachten op Studiosport. En terwijl u wacht, draaien wij gelijk wat uh, plaatjes. Plaatjes, ja, platen voor je hoofd, platen voor je gezicht, platen op je bord. Uh, platen, dus platen. Uh, natuurlijk is het ons het nieuws niet. Uh, Voorbij gegaan. Aan de neus voorbij gegaan. Daarom uh, van, u weet wel, van Whitney Houston, die vrouw, die liedjes zong over liefde en zo. En uh, nou, speciaal voor de gelegenheid hebben we de ge mensen gevraagd uh, die genoemd worden naar. Uh, de uh, bodyguard van uh, Whitney Houston natuurlijk. De uh, bodyguard. De bodyguard Kevin Costner. En we hebben een liedje van de uh, Kevin Costners. Het uh, is een Nederlands bandje, een rockbandje uit Nederland. En omdat ze uit Nederland komen, hebben we ook een plaat uit Nederland. Goed, uh, we gaan hier even luisteren naar een toepassingsliedje. Kevin Costner heeft natuurlijk het bed gedeeld met Whitney Houston. Ook al was dat voor de film ook in het echt dus voor de camera. Hier komt dan het nummer, het allereerste nummer van de volle laag. Ja wel mensen, ja wel mensen, daar komt hij dan, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt -ie. Kevin Costner's let Me Love Me'. Ja, dat waren de Kevin Costners met... Leave me, loves me... In your arms. Oké, okay, wat was dat? Weer een intiem momentje met Whitney Houston. Ja, daar gaat het over Whitney Houston. En uh, uh, omdat we verder gaan... In Amerika, gaan we even door met... Een nummer van Jam. Ook alweer... Zo'n gezellig Nederlands bandje. Met een nummer uh, over Ohio. Namelijk, Call Me Down to Ohio. Jam, dat is een band. En uh, mensen die zeggen: Ja, uh, zeg uh, wat is dat nou allemaal weer? Al die aandacht voor Whitney Houston. You're making me jealous. Voor een speciaal voor al die mensen die jaloers zijn op Whitney Houston, omdat zij nu alle aandacht krijgen en uh, zij nu alle aandacht krijgt en uh, zij niet, uh, soort van, uh, komt hier een speciaal. Geschreven door uh, Speed78, uh, niet te veel Speed, maar wel 78, uh, van de plaat: Een You're making me. Fucking jealous. Making you jealous. Wat gaat er allemaal gebeuren dit uur? Making me jealous. Waar gaan we je allemaal jaloers mee maken? We gaan je jaloers maken met mensen. Mensen die uh, geloven dat ze een geloof aanhangen. Maar tegelijkertijd ook twijfelen aan dat geloof. Dat zit natuurlijk al in het woord geloof. Religie dus dit uur. Uh, ook in deze volle laag. Uh, ja, je krijgt vandaag weer de volle laag. Ook in deze volle laag natuurlijk... Muziek, En ook muziek over, uh, uh, ja, wat was het ook alweer? Nieuwe muziek en oude muziek ter compensatie. Dus nieuwe en oude muziek, oud en nieuw. Je beleeft het allemaal weer opnieuw. Uh, oh ja, de rubriek natuurlijk. Ik uh, zou het bijna vergeten. De nieuwe rubriek, de Ramsplaat. Wat dat allemaal is, dat uh, merk je allemaal vanzelf wel. Het is in ieder geval van de Rams en het is een plaat. Uh, waar we nu naartoe gaan is een uh, ander liedje ik had net een plaat erin gestopt, maar die was alvast begonnen met uh, draaien. Weet ik eigenlijk niet. Weet ik dat? Jawel. Uh, wat we gaan naar uh, gaan luisteren is een uh, plaat uh, van een uh, Dub Trio. Of nou ja, eigenlijk een uh, heel kwartet. Uh, ja, heel kort. Ik pak even de platen bij. de er plaat erbij. En uh, ja, uh, daar ben ik weer. Uh, de plaat erbij. Uh, we gaan even luisteren naar Lucy in the Sky with Diamonds. Niet van de Beatles. Uh, dat was je bent. Uh, maar van uh, Frankie Paul. Later deze uitzending alsnog uh, Beatles. In verband natuurlijk met het grote liefdespektakel. Dat aanstaande dinsdag weer barst. Maar nu even lekker met Lucy mee in de sky. with diamonds. Lekker LSD-trap voor de luisteraar. Nee, waar is Lucy? Rita. Uh, oh, er is een liedje over uh, Rita Verdonk. Rita, to Nothing can come So shoulder Misterita, every Rita, sweet baby, that looks sweet, that sweet, that sweet to each I see her. Yeah, tell her, say to Mr. Mr. Rita. Come, come on over. Oh. I wanna have a word with you, my baby. I wanna talk to you style I wanna, style style mm. I wanna I talk to you in a different style. You boy in the house, house, house, house, yeah, baby. featuring Bunny Wex. Rita, Rita. Much need and sweeter. Took her out and try to win her over Over on the whiteness of Domba Tell me, sweetie, to come on over Yeah Say, my sweetie, you're we really, really, really Me, my girl, that I really, really wanna talk to you Each and every time you're I wanna say something to you, but don't be blue Yeah, baby, I wanna see you tomorrow or tonight Cause I wanna have my word Send me wanna have my word I dream it to her is radio 501 Radio 5, 5 I know you went but I don't know lucidity ja ja dat gaat nog even door lekker trippen trip trip trip trip trip dit is de weekend trip uh, ja. Uh, ja dit uh, ja dit is natuurlijk uh, tama impala tamelijk uh, impala en uh, het nummer lucidity het hoorden we geen uh, Lucy en de Skyward Diamonds, daarom dit keer wel Lucidity van Tamin Pala. En met een beetje fantasie kon je, uh, kon je er ook nog wel een, een aardige trip, uh, trip, uh, ja, nog een trip krijgen. Een trip dus uh, van uh, Lucidity. Uh, ja, Tamim Pala, dat is natuurlijk de kunde van de plaat uh, Inner Speaker. Daar staat ook het nummer op, uh, Alter Ego. En het schijnt dat je van dat nummer een Alter Ego trip kan krijgen. Uh, gaan we verder met muziek natuurlijk hier op jouw radio. Um, even kijken hoor. Ik zal even knoppen indrukken. Uh, nog een knop. En komt dan komt hij uh, dan dus een liedje van, uh, hoe heet die mevrouw? Carol Emerald En dat moet even in een hoger uh, tempo. Even opschieten, Carol Emerald Het gaat even over dit uh, piano dingetje. Luister eens naar. You oh. see the smoke start to rise. Het gaat natuurlijk even om dit, uh, dit piano-dingetje. Dat uh, uh, Want vorige week uh, draaiden we een verboden plaat. Een uh, verboden plaat van Bamba. Maar die allemaal samples werden gebruikt op delen van liedjes. En daar heel veel rechtszaken, bla bla bla. En dit ding komt gewoon uit een uh, ouderwetse uh, bandjes uh, keyboard synthesizer ding. En er zitten van die arpeggios in. Ik weet even niet hoe heet dat ook weer. Uh, ja, nou, dat is een apparaat. En in dat apparaat ziet dan ook dit... En er zijn verdacht veel nummers opgenomen met dit... Alleen, Karel Emerald heeft daar natuurlijk een grote hit mee gescoord, zoals de meeste mensen wel weten. En daarom hoef ik ook niet het hele nummer te laten horen. Want als het goed is, kennen jullie dat nummer al gewoon van avond tot kort. En als het niet goed is, dan is dat waarschijnlijk ook gewoon geheel naar jullie plezier. Ah, fijn. Uh, Hoog tijd natuurlijk uh, voor, uh, voor een ander liedje. Want uh, het nummer, en dat schrijf ik ook een bruggetje naar het volgende onderdeel. Dat gaat over een religie. En uh, dit nummer uh, heet uh, Angel Cake. Uh, jij zou zeggen Angel Cake. Uh, ja, dat is van een bandje uit Amsterdam. Uh, um nou ja, eigenlijk Shana Shue, die gast zelf. En hij zegt, ja, maar ik ben Shana Shue. En, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En, uh, maar hij heeft ook een nummertje uh, gemaakt. Uh, dat heet uh, Angel Cake. En moet je eens even heel goed luisteren naar dat arpeggio. Komt ie. What, what, what Komt ie hoor. What, what we've got here, ja. Uh, and en dit mag allemaal wel hè? Eh? Can't cut you with a knife Smooth-talking embrace You must be somebody else's wife I like it when you're baked You do things you never do I can let you sit and wait mm, More than an hour or two Hold back here, hold back here, hold back. Run away. was a painter. En dan gaan we weer trippen, trippen, trippen. Oh yeah. uh, de, de mensen die weten wat een Angelcake is, kunnen dat nu sturen naar uh, Radio 501. Koepersweg uh, 1, uh, 1624. Anonieme alcoholisten en horen wel voldoende frankeren SVP. Yeah, yeah, uh, she was, uh, hello? Hi. Yeah, she was, um, 44. dat was uh, een band een uh, band met muziek uh, dit was uh, Spirit of the West uh, en Spirit of the West is, een, uh, is inderdaad een, uh, een band uh, uit, uh, uit Groot-Brittannië uh, Groot-Brittannië is een eiland in uh, Europa Europa, uh, sommige mensen zeggen ook wel Europa. Uh, maar dit ging even over uh, grisselijke muziek. Want ik, uh, ik had deze plaat een keer gekocht per ongeluk. En toen bleek inderdaad dat het een religieuze band was. En dan, ja, ik, ik weet niet. Ik, misschien hebben mensen daar vaker last van. Op de dag des heren. Dat, uh, dat je dan inderdaad, inderdaad die plaat dan niet zoveel meer gaat draaien. Want ik, ik, ja, ik, ik vind dat altijd een beetje zo van. Uh, ja, ik vind het altijd wel een beetje. En uh, daarom kwam ik eigenlijk op het idee uh, van, uh, ja, wat is nou, uh, weet je wel, je hebt uh, bepaalde platen. Uh, uh, ik, ja, wat is dat dan met religie, weet je wel? En uh, nou ja, goed, in ieder geval uh, leek me wel aardig om dan allemaal liedjes te gaan draaien met uh, uh, uh, uh, mensen die dan twijfelen over hun religie. En ik heb er een paar meegenomen. De eerste is van uh, uh, Steven Simmons. Steven Simmons, en dat is niet uh, Steven Simmons. Die is hier wel eens geweest in de stu studio. Maar dit is met een D ertussen. En dan komt hij gelijk ook weer uit Zweden. En in Zweden kunnen ze muziek maken. Heb ik gehoord. Uh, mensen kennen wel eens uh, ABBA. ABBA is bijvoorbeeld een band. En uh, andere muziek uit Zweden is bijvoorbeeld de Cardigans. Uh, wat geen Cardigans is, is dus uh, Steven Simmons. En ja, daar gaan we nu een nummertje van draaien. En uh, het nummer heet Killing and Religion. Ja, en wat hij nou van uh, religie vindt... We gaan het er even over hebben met Steven Simmons. Uh, Steven... Ben je klaar? Ja, oké. Okay, nou, dat komt hoor. Uh, dat is natuurlijk een twijfel. Uh, Jezus uh wel eens mensen heeft gedood. Uh, ja, die 20 jaar zat dit zich niet tekeer gewoon, hè, met die hamer en zo, en een spijker. Hij, hij was dimmerman, hè? You can apply your wisdom You smile with empty eyes You talk about the highest tijd. I heard you and now I don't wanna hear no more It's an automatic kingdom A sympathetic tone Why can't you be what you're supposed to be? We're cold and we're lonely Where's that open door? Ja, dit gaat duidelijk over uh... Who are you to say what's pure? wicked mind loving tongue god in you? Who preaching to? ja, zeg eigenlijk van uh... Ja precies, van, uh, je zegt wel, van uh, je bent, we zijn de gelijken, maar ondertussen, doe dan niet zo'n uh, extremistische uh, figuur, hè? want ik ben gewoon gematigd dus en oh. zo. Simmons, en hij had dan zo zijn mening over. Ja, doden en de religie. En doden uit, uit de naam van religie. En uh, weet ik wel. Uh, duidelijke mening. Uh, we gaan even over naar uh, de man achter Urban Species. Mintos. Mintos. Nou, die heeft een heel fris geluid. Mintos. En uh, de, de Freshmaker is dit... Uh, en hij is bekend van het, het, het, het Grolsliedje. Uh, maar in dit geval is het weer een ander liedje waar hij uh, niet van bekend is. En dat is het nummer Religion and Politics. Ze zeiden net uh, al doden en religie. En uh, hij heeft een mening over uh, uh, uh, religie en politiek. Uh, toch nog politiek in de volle laag. Wie had dat gedacht? Terry Collier, uh, uh, bekend van de Spartacus Team, uh, Dat moet ik maar zeggen, natuurlijk veel muziek. Dat ook dan straks in uh, de volle laag. Uh, zingt hem op je mee. En uh, mocht jij ook willen meezingen, dat kan. Moet je even uh, de tekst uh, voor je neus hebben. Hier komt hij dan: uh, Urban Species met uh, Religion and Politics. Hey, u hier? Hallo? I'm, species I'm about to get into this thing called Religion and politics It's getting me high, I need another fix Religion and politics It's getting me high, I need another fix Religion and politics Together, belief, mix Religion and politics John Lennon once said imagine a world where there was no religion Need to remind you? But I'd say imagine a world where there was religion But I'm talking about religion in its truest, purest form You see the word religion comes from the Greek word religio And religio simply means for one to rebind Rebind oneself to the true realities of existence Transcending all space and time What all this? Religion and politics Keeps getting me high, I need another fix Religion and politics When taken together, it's a lethal mix Religion and politics Is getting me high, I need another fix Religion and politics it's getting me high, It's getting, getting me high Now politics comes from politic And politics means shrewd and punny yeah, nah, They only have to look at the tactics used in an election By all the respective candidates that run Slow when religion and politics oh, yeah. get together yeah, Man, that's like a recipe for disaster mm -hmm. A match made in hell mm -hmm. Where the devil mm -hmm. lives happily ever after I'm talking about religion and politics It's getting me high, I need an outfit Religion and politics When taken together It's a lethal mix Religion and politics Is uh -huh. getting me high I need enough fix Religion, Religion and politics, politics. Even laten kunnen meegenieten tijdens dit nummer van Urban Species van deze show tot nu toe. Uh, reageren? Hebben jullie nog meningen, stellingen over de volle wagen? Dan kun je je inbellen op, uh, uh, op uh, de site. Now some say religion is not more bad than good. And religion has been the cause of all of our wars. But I point your finger not so much at religion, but more to politici governments and politicians exploiting divine laws. You see, they know the most effective way to control the masses is to control what all the masses believe. Well, so what they do is take the teachings of great masters and teachers into which ritual and dogma they They well, well, well, well. Anathematize and replace the truth with lies. Trying to hide the light, but of course the light never really dies. Father, when will they realize that you comprise of all of us? And if you listen hard enough, they'll we can well, hear you call well, well, well. us. Religion and politics. Together. It's a lethal mix. Yeah. Religion and politics It's getting me I need Religion and politics. Religion and politics. Yeah. Goed, nou dat was natuurlijk uh, religie en politiek. Dat was met Terry Callier en ze hebben samen dus een liedje geschreven. Uh, nou, uh, om even het rondje weer compleet te maken, gaan we verder met een stukje uh, introspectie. Uh, een stukje introspectie van Cartazan uit België. Hele aardige pianomopjes met uh, Dito Teksten. En uh, dit nummer is eigenlijk het eerste nummer van dat plaatje uit 2009. En het, heet, het nummer heet Oh My God. Oh my god. En uh, hij... Uh, oh my god. Maar dat gaat niet over Rescue 911. Het gaat gewoon over zijn eigen geloof. Dus mensen die nog steeds twijfelen aan geloof... Uh, luister vooral even naar Carthesan. En natuurlijk lees de werken van Richard Dawkins. De velle en zeer enthousiaste uh, voorvechter van de evolutietheorie. En ik ga nu mijn microfoon schuif naar beneden laten glijden. Want hier is hij dan... Dames en heren, uw eigen echte Cartesan! How science works My granddad taught me a full prison as an empty church And do I really bother Or believe in some kind of judgment day Close my eyes for all the sadness on this fear For people blowing up their lives And children with no fear Of killing like some war machine It's an unfair world unseen And this is the reason why my belief in him is very dim And do I really bother or believe in some kind of judgment day don't know why i always try to comprehend the meaning of life to the lord above of whom we've heard are you real what's of it. Yet, I make a mess of it. I'm glad I find some friends in time. Fill me up and make me shine. And even if it's all in vain, I don't give a damn. I play no game of waiting for Godot to come. Cause there's more to be done. And does it really en dit is een theatraal antwoord op Urban Species en dat mocht ik wel weer een beetje theatralig geruzel om even door te gaan in dit gevoel gaan we even verder met een plaat ja met een plaat van uit de Balkan dat is een nieuwe hit uit een oud jasje en daar komt hij dan dat is Balkan muziek en ik weet volgens bij god niet welk nummer maar het is Balkan muziek en daar ging het eigenlijk een beetje om gewoon dus daar komt hij denk ik hoor je dat? Kom naar je toe deze, deze, deze winter, uh, de muziek. Uh, zelfs uh, het, het helemaal uit de Balkan, uh, speciaal voor jou, hier, op uh, jouw radio, jouw muziek. Echte muziek. Tenminste, dat is, uh, hangt vanaf wat jouw definitie is van uh, muziek. MUZIEK La pânsane ne le bește -e cinei om atuși trăiește, cine-i om tuștră, este și ce-i place tot iubește, și ce-i place tot iubește. Că înde-alvăceau unde când tău Uno, Do, scurta și respiră din penință. Cam îndruța din Roichță, cam Ja, we hebben even een rustmomentje gepakt hier op jouw radio 501. En er is niets mis met jouw radio toestel of met je computer. Dit is een koor. Uh, welk koor is dit ook alweer? Ja, ja, ja. Dit is het nummer Kossut Lajos, Verbuntja. Het is uh, van het mannenkoor, en het orkest, onder uh, de regie en de uh, directie van uh, de, de dirigent. Uh, weer? Onder leiding van Centi Imre. Dat waren de Balkan. Doe ze 12. altijd doe ze voor de Balkan. En het is natuurlijk weer hoog tijd. Het is weer het laatste nummer van dit uur. Hoog tijd, hoog tijd voor uh, muziek en wel de plaat voor je hoofd van deze deze week. Capen met het nummer een bekend nummer inmiddels. Want het is de plaat voor je hoofd met het nummer Science.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 of aan de collectant. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De radio 501 voor de donderdag. Smiddags 1 uur op middernacht op Radio 501. Daar van donderdag op Radio 501. Droom jij van een carrière op de radio.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 Met jouw steun help je ook de Nadine Foundation. Dus mis Spazioni naar 4411. Help mij en de Nadine Foundation. Dit is Radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens. Ja, en dit is weer weer. De halfvolle laag. Nou goed mensen, wat gaan we deze, uh, dit uur allemaal beleven? Natuurlijk hebben we dit uur bijzondere muziek. We hebben namelijk nou het, het, het nieuwe item. Ja, als we doorgaan hebben we iedere twee weken een nieuw item. Het nieuwe item heet vandaag de ramspaad. Dat gaat er allemaal komen dit, uh, dit uur. Daarnaast ook muziek, veel muziek. Uh, dit is ook veel muziek, maar uh, dat terzijde. Uh, muziek van Basta, van Waylon. Pet Your Boys krijg je ook nog. Dus uh, de hele rattenplan, de hele dierenwinkel krijg je overal heen. En natuurlijk zoals beloofd in de fantastische intro uh, die we hebben van dit uh, programma. Krijgen we nu uh, natuurlijk een gezonde dosis pianomuziek. Uh, zolang het gezond is, blijven we draaien hier op jouw radio. Jouw radio, op Radio 5.1, ja. Ja ben je klaar Goldfinger Heel goed Goldfinger Hier komt pianomuziek Gezonde doos dan hè verzoekplaatje gekregen. Zo heerlijk rustig van uh, Wim Sonneveld. Wat een fantastische plaat is dat. En dit was ook een plaat. Hoewel iets minder fantastisch. Toch een plaat. Uh, natuurlijk gaan we verder met uh, liedjes. Uh, zoals hier een speciaal liedje voor mensen die van liedjes houden. Namelijk uh, dans. Dans, denkt u? Dans. Ja, uh, met een klarinet. En dat is altijd goed met klarinetten. Goed. Is het toch een klarinet? Denk het wel? Of het is een alt sax? Dat kan ook nog. We gaan even in het boekje kijken. niet meer. Frans Bauer wel, uh, maar dit is een uh, andere bouwer. Maar toch, ik ben blij dat jullie even tijd hadden voor bouwers. Uh, en uh, Bauer bestaat niet meer, maar Sonja van Amel wel. En uh, trouwens Berend Dubbe ook, dat is die andere gasten die je net hoorde. Goed, dat was, uh, was Berend Dubbe. Uh, die houdt ook van Dubbe. Uh, daarom dubt hij nu over zijn eigen nummers. Uh, wie niet dubt is uh, Sonja van Hamel, want die heeft gewoon de plaat opgenomen. En we gaan even gelijk door naar een nummer van die Sonja van Hamel. En uh, dat is het nummer Floating. En wat heel grappig is, is dat uh, hier aan uh, een, uh, een bepaald soort rijm is gedaan. Te weten, uh, Floatrijm. Moet je... Dit fialtje, uh, dat drijft als het ware bovenop de mix. Floating van Sonja van Hamel. Dit is weer jouw portie dissonante. Wat beloofd en wat wij beloven, dat leveren wij op den duur, altijd op den duur. Mijn computer. Uh, ja. Op jouw computer. Uh, Basta geeft meer muziek uit, want dit is bij Basta uh, uitgekomen. Ja, dit, sommige mensen vragen zich wel eens af wat is Basta. En Basta is een platenlabel. Dat is ook een, uh, een Italiaans woord trouwens, Basta. Voor de mensen die het willen weten wat het betekent, zoek hem maar even in de encyclopedie. Of in het woordenboek, dat kan alle twee. Uh, ik uh, geef je meer kans voor persoonlijk in het woordenboek, wel als je daar een Italiaans woordenboek bij gebruikt. Daarvoor ik er een uh, Italiaans woordboek dat naar Nederlands vertaalt. Afijn, ah, hier komt uh, Hans Silver. Uh, mensen die geen verre prinses zijn, moeten even hun oren dicht doen. Want dit album is voor de verre prinses. Uh, mensen die dan toch luisteren, ja, die moeten niet klagen. Die moeten zich niet vervoegen naar het meldpunt uh, overlast van de volle laag. Maar die moeten gewoon hun uh, gewoon oren dan maar openhouden uh, of dicht doen hangt vanaf wat jouw huidige staat is. Hier is het nummer Geheim Geheim. Mensen die een geheim hebben, moeten dat misschien ook maar gewoon geheim houden. Dat wil Hans Silver zeggen. En wat wil hij nog meer zeggen, dat hoor je gauw genoeg. Want hier komt dat nummer dan. Ik zie het al, jullie hebben het fijn. Is het niet geweldig om verliefd te zijn? Jongen, hou je geheim geheim. Hou je geheim, geheim. Als je niet opnieuw alleen wil zijn. Jongen, hou je geheim, geheim voor haar. Geheim voor haar. Want zij wil weten hoe het zit. Hoe het zit, zit te graven naar je plankje Zorg dat ze nooit raakt uitgespeerd. Hou je geheim, geheim. geheim. Als je niet opnieuw alleen wil zijn Jongen Hou je geheim Geheim voor haar Geheim voor haar Heb je geen geheim Fijnst dan geheim Alles is beter Dan alleen te zijn Oh jongen Hou je geheim geheim mm. Hou je geheim geheim Oeh. Als je niet opnieuw alleen wil zijn Jongen Hou je geheim Geheim voor haar Geheim voor haar Ik kan het weten want ik zit al voor haar Ongemaagde noem Dat wel een klarinet trouwens Huis. Ze kwam erachter En zocht een ander geheim Hou je geheim Geheim Zijn jongen, hou je Uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk... Uh, hou je geheim geheim. En dan hou je de liefde en zo. Maar uh, de mannen van uh, Nazareth... Hebben daar een liedje over dit nummer geschreven. Uh, dit nummer dat natuurlijk wel over de liefde gaat. En hoe hou je de liefde in stand. Ja, gewoon af en toe even een geheim bewaren. Dan is dat uh, toch uh, uh, effectief. Uh, ja, de, de, de, de mannen van Nazareth... Zijn toch een andere mening toegedaan. Uh, dat je af en toe ook wel eens een keer moet minderen met die liefde. Want, ja, zoals jullie misschien wel weten... Love... Love, love hurts. De Nazareth dus, hè. Net als Jezus hebben we al eerder gehad, natuurlijk. Maar dit is Nazareth. Dus dan weet je het weer. Love hurts. En als je dan toch denkt love, dat lijkt me wat. Ga dan even luisteren naar Lilian Hack, want zij heeft een liedje ook geschreven over de liefde. Lilian Hack, een oude plaat. Dit is oude muziek op jouw radio 501. Oude muziek, tenminste niet heel oud, want het is iets ouder dan 2009. Uh, 2006. Uh, het nummer Love's Victory van Lilian Hack, waarvan u overigens ook de groeten moet krijgen, doen, krijgen doen. Ja. ja, komt u maar. Komt u maar door. Beliefde. Nou, het is nu hoogtijd voor deze nieuwe rubriek, Ramsplaat, Dual Coast want ik heb deze plaat nog nooit gehoord. Maar het nummer dat we gaan luisteren van deze band, uh, hoe heet die band ook alweer? Ja, Blue Six, van de plaat Beautiful Tomorrow, uh, Dat heel erg in kader van liefde. Very good friends, laten we gewoon goede vrienden blijven met z'n allen, dan komt het vast helemaal goed. Dit is nummer 7. dus uh, ja, op nummer 7 komt de plaat altijd goed te gang. Dus ik heb hem nog niet gehoord, maar ik neem aan dat het goede muziek is, want anders ja, ligt het niet in de winkel toch? Dat is, nu toch. dat is natuurlijk weer een vrouwenplaat. Laten we goede vrienden blijven. Nou, George Michael heeft er ook een nummer over geschreven. En die heeft een antwoord op deze plaat. Ja, dat kun je wel, ja dan kun je in één keer wel weer een bridge gaan inbouwen. Maar dat helpt ons dus helemaal geen fuck, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hou nou maar weer op. Hier is George Michael met een liedje als antwoord op Be Very Good Friends. Want your sex, baby. is al een stand met zijn voeten. Want dit is natuurlijk, ja dit is natuurlijk Bonnie Sint toen zij nog gezellig was en fruitig. Ah, wat een aardige vrouw is het eigenlijk ook. En natuurlijk clap your hands. And stamp your feet. Wel nu, ja. Ja, Bonnie. Bonnie, ja. Bonnie was over the ocean. Ja. Bonnie. Ja. Ja, ja. ja. Tijd voor de ja oude jaren 70 fade-out voor Bonnie Sinclair. En het is hoog tijd voor een oude jaren 70 B-kant van uh, de Beatles. Een uh, band uh, uit Unity uh, uh, uh -huh. En uh, die gaan we even draaien. De B-kant van All You Need is Love. Dit in verband met uh, Valentijn. Ja, de troep die over keer gestart krijgt uh, volgende week. Uh, dinsdag 14 februari. Dus pas op je deurmat. Wie weet ligt daar een gevaarlijke brief gevaarlijk voor je hart, dus denk om je hart en luister naar uh, rich uh, man. Uh, dan gaan we straks uh, verder met een nummer over een rich uh, rich uh, boy, ja, rich a boy, el rich a man. Komt ie? ...geven het ook heel rijk. Daarom dachten ze van... ...als we nou de meisjes vertellen... ...dat zij ook heel rijk zijn... ...dan komen ze niet op hen af... ...voor de... Ge, ge, de ...voor de pegels. Voor de pegels. Uh, wat we... Wat, ...wie ook rich is... ...inmiddels is Likke Lee. Uh, Likke Lee het, uh, het Ja, Likke uh, Lee. Uh, en... Ja, ...waar gaat dit over... ...dames en heren? Nou, het gaat over... ...de Rich Kids Blues. En uh, zij heeft... ...de Rich Kids Blues. Ja, dat krijg je... ...als je veel geld hebt... ...dan ga je ook... ...de Blues zingen. Nou, als dat dan weer... ...het geval is... ...is dat... Prima vind ik. Ja, komt ie maar. Ja, oh, wat er komt er midden hoor. Met kloppen, kloppen. Ja. dat heeft niks met jou te maken, oh luisteraars, dus daar voel je je schuldig. Ik heb nu een, een EP'tje liggen van, uh, ja hoe heet die bent ook weer, ja de, de Staat. De Staat waren ooit hier in de studio, maar ze zijn nu niet in de studio, wel die plaat van de Staat. Uh, The Wait for Evolution en aan de andere kant hebben ze een nummer opgenomen nummer, nummer wait, uh, niet wait for evolutioners, maar een nummer met de bloody hunkies, prison of love prison of love, want dat is liefde natuurlijk, een prison volgens de staat tenminste en daar gaan we ook nu naar luisteren, dit plaatje van de staat uh, op wit vinyl, en nu weet je ook gelijk waarom wit vinyl, uh, waarom vinyl altijd zwart is, want met wit vinyl kan je niet de goede groef vinden, ja in the prison of love de bloody hunkies, hoor ik nu ja in my mind. And the present of Dat was zeker Welen. Welen. Welen. En met een liedje. Van zijn plaat After All. En dat liedje heet ook toevallig After All. Dat komt goed uit. Want dan lijkt het nogal op elkaar, de albumtitel en uh, het liedje. Dus het was ook nog eens keer de titeltrack. Dus, dat weten jullie allemaal weer van Waylon. Dus uh, En, omdat uh, natuurlijk, uh, dat is jullie wel bekend, uh, Whitney Houston. Houston, die heeft een probleem. En uh, die leeft niet meer. En daarom draaien we speciaal voor jullie een schitterende nummer. Een schitterende nummer over een artiest uh, die ook dood is. Uh, John Lennon, ja, van, uh, van, van Queen. Dat is even om wat uh, duidelijk te maken. My Success is my breathing state I brought it on myself I will price it, I will cash it I can take it or leave it Loneliness is my hiding place Breastfeeding myself What more can I say? I have swallowed a bitter pill I can taste it, I can taste it Like this So is death, for some people. Ja, uh, yeah, some people. Uh, life is cruel. Life is, a bitch. life is a bitch. Ja, ja, ja, ik wist het. Life is real. So real. En dan gaan we gewoon gauw nog even door met het laatste nummer voor vandaag. Dit is de halve, nee, dit is de magere laag voor vandaag. Hier is een liedje over Bonnie Tyler en Whitney Houston. Toch nog! wow! Radio fact.